Zes uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Ruim de helft van de basisscholen heeft de afgelopen tijd kinderen met leer- of gedragsproblemen geweigerd. Dat blijkt uit onderzoek van Caro Brandpunt en CNV Onderwijs. Vanaf volgend jaar augustus moeten scholen voor iedere leerling met leer- of gedragsproblemen die zich aanmeldt een plek regelen. De basisscholen zeggen dat ze die kinderen nu al geen passend onderwijs kunnen bieden.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 Het weer, vanochtend af en toe zon. Later in het westen, midden en noorden wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, weer bij verkeersinformatie. Nog geen files op de Nederlandse wegen. Wel vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Den Haag en Delft rijden geen treinen. De politie heeft het treinverkeer daar stilgelegd. En van en naar Alkmaar rijden ook geen treinen. Dat heeft te maken met een sein- en wisselstoring... En in alle gevallen is de vertraging meer dan een uur. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 21 oktober, goedemorgen. In Duitsland gaan de onderhandelingen voor een grote coalitie nu echt beginnen. Laatste nieuws daarover krijgt u van correspondent Tim de Wit. ga erover praten trouwens met duitsland Willem Melging. Nederland gaat waarschijnlijk meedoen aan de VN-vredesmissie in Mali. Ron Linker in Parijs vertelt zo hoe de Fransen over dat aanbod denken... en over die missie en over het land... praat ik met ontwikkelingswerker Willem Snapper in Mali. Robert Portier houdt de bosbranden in Australië in de gaten. Kwartaalcijfers van Philips krijgt u straks van de topman, Frans van Houten. Praat met organisator Mojo over Anouk... die voor de tweede keer een concert moest afzeggen. En Mayno Remmers is vanochtend in het centrum van Leeuwarden. Waar uh, het, uh, het um, huis van Matahari in vlammen opging. Precies in hetzelfde tempo als Matahari ook haar mannen verslond. Een stadsbrand in de moderne tijd. En muziek hebben we vanochtend ook in het NOS Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Caro Emerald. Can't stop. Minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Kinderen met een leer- en gedragsproblemen... die moeten vanaf volgend jaar een plek krijgen op een normale basisschool. Althans, dat wil het kabinet. Meer dan de helft van de scholen kan de stroom nu al niet aan... blijkt uit onderzoek van Brandpunt. Duizenden kinderen zitten gedwongen thuis.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 dat dat niet meer op te brengen is. Volgens vakbond CNV is er 200 miljoen euro extra nodig... om de wet te kunnen uitvoeren. Maar voorzitter, Helene van den Berg vreest dat dat geld er niet komt. De rek is er een beetje uit. Kunnen leerkrachten het allemaal wel aan? Want ze moeten heel veel. De klassen worden steeds groter. Er zijn minder handen in de klas. Uh, waar we vroeger veel onderwijsassistenten, conciërges, orthopedagogen, begeleiders, RT'ers hadden. Die zijn voor een heel groot deel wegbezuinigd. Later deze uitzending reageert Ton Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders op dit onderzoek van Brandpunt. In Luxemburg blijft de Christelijke Sociale Volkspartij van premier Jonker de grootste partij. Bij de parlementsverkiezingen haalde de CSV ruim een derde van de stemmen. De Christen-Democraten krijgen daardoor 23 zetels in het parlement. en Dat is drie zetels minder dan bij de vorige verkiezingen in 2009. Toch is Jonker tevreden. Basically, I have a good feeling. We are the strongest party in this country. En dat uh, is belangrijk uh, for, for the building of the next government. Jonker wil opnieuw het voortouw nemen bij de coalitiebesprekingen... om een meerderheid in het parlement te krijgen. Kan hij dan zowel met de socialistische LSAP als de liberale DP in zee gaan. Drugsbazen kaal plukken via de Belastingdienst lukt niet. Blijkt uit een intern rapport van de recherche. RTL heeft dat in handen. De criminelen laten zich uitschrijven bij hun gemeente... en schrijven zich niet ergens anders in, waardoor ze onvindbaar worden. Zogenaamd vertrekken ze dan naar het buitenland... maar in werkelijkheid leven ze gewoon in Nederland... en er wonen en werken ze ook. Als je je uitschrijft uit Nederland, hè, bij het GBA uitschrijft... uitschrijft uit Nederland, ben je geen Nederlands ingezetene meer... Dan ben je ook niet belastingplichtig in principe in Nederland. Dus hoef je geen aangifteformulieren in te vullen... worden je gegevens van je werkgever en dat soort dingen... worden niet meer automatisch doorgegeven aan de belastingdienst. Dus dan verdwijnt het zicht op je inkomen en op je vermogen. Al dus Wim Gerritsen van het Inlichtingencentrum Centrum Criminaliteit. Het CDA wil dat staatssecretaris Wekers van Financiën de zaak onderzoekt. Politie heeft gisteravond in Glanerbrug drie mannen aangehouden... die waarschijnlijk betrokken zijn bij een productie van drugs. De agenten gingen gisteravond kijken in een schuur in een huis in Glanerbrug... nadat omwonenden hadden geklaagd over stankoverlast. Binnen vond de politie grondstoffen... die vermoedelijk zijn gebruikt bij het produceren van drugs. Door de stankoverlast, dan gaat de brandweer metingen doen waar het vandaan komt. En toen kwamen we dus bij dit pand uit. Nou, op het moment dat we het pand aanbelden, um, gingen de aanwezige mensen er vandoor. En uh, kon de brandweer en wij hebben toen het pand betreden. En toen deden we deze ontdekking. wordt een uh, speciaal onderzoeksteam uh, geformeerd heeft de stoffen onderzocht. Resultaten worden later vandaag bekendgemaakt. Goed, eerste blik in de ochtendkranten. We beginnen maar met het FD. Groene stroom bedreigt gewoon de energiebedrijven, schrijft de krant op de voorpagina. Snelle opmars van lokaal opgewekte groene stroom leidt tot nog meer overcapaciteit. En de verdienmodellen van bedrijven die traditiegetrouw energie produceren en verhandelen, die zijn op termijn niet langer houdbaar, volgens het FD. Telegraaf dan, drankrijder komt onder straf uit, is de grote kop op de voorpagina. Door het alcoholslot, dat is bedoeld om zware drinkers te ontmoedigen... ontlopen dronken automobilisten deels of helemaal hun straf. rechters vinden drankrijders al genoeg gestraft met een peperdure maatregel... en leggen dan lagere sancties op. Dus de Telegraaf. Volkskrant heeft het over in de opening over de megaschikking voor de crisisbank GP Morgan Chase... Een van de Amerikaanse banken die aan de bron stonden van de bankencrisis 2007-2008... krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Waarschijnlijk een boete van 13 miljard dollar, 9,5 miljard euro... als schikking voor het misleiden van klanten. Trouw heeft de hele voorpagina gewijd aan een campagne tegen het dumpen van meisjes. Die campagne van de overheid heeft volgens Trouw nauwelijks effect... Um, die zou uh, de strijd tegen huwelijksdwang aan moeten gaan, die campagne. Allochtone meiden worden dan gewezen op de mogelijkheid een noodplan in te vullen. Maar volgens Trouw, die ROC's heeft gebeld... blijkt de afgelopen maanden geen enkel noodplan te zijn ingevuld. Tot slot dan nog het AD. pardon, Esthetische ingrepen aan banden. Mooi maak, industrie krijgt te maken met strengere regels volgens de krant. Voor puur esthetische, cosmetische ingrepen. Alleen nog maar bestemd voor volwassenen. Minister Schippers van Volksgezondheid kondigt een reeks maatregelen af... om excessen tegen te gaan. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal. Winwoods met Valerie. We gaan naar Leeuwarden, naar Maino Rimmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Is er nog iets te zien van de brandweer? Uh, nou, een enorme luchtfoto zie ik nu. Want ik sta in Leeuwarden, maar nog niet op de plek waar de brand is geweest. Maar in een straat waar de stadsgids woont. En daar komt net de krant krantenbezorger van de Leeuwarden Courant. Goedemorgen. Goedemorgen. Iets van de brand meegekregen. De krant zat er helemaal vol mee, hè, de Leeuwarden Courant. Met een enorme luchtfoto op de voorpagina. Waarin zie je dat enorme karkas, een gapend gat in het centrum van Leeuwarden. Ja, je kunt er niet omheen. Je wordt er gewoon mee doodgegooid. Op internet, in de krant, op televisie, ja. ook. Heb je iets van hier. die brand gezien het weekend? Ja, je had een hele grote rookwolk hier boven de stad hangen. Ja. En gewoon, nou, er hing een helikopter bijvoorbeeld boven de stad. En er is dikke rookwolken en het stonk hier heel erg. Ja. Je rookte de brand gewoon hier thuis al. En nu, nu breng jij de krant rond, de Leerwaard de Koran, met die enorme luchtfoto. De krant ook aan de binnenkant, heel veel artikelen over de brand. En over het feit dat de politie nog steeds getuigen zoekt. Ja, kijk, hier op de binnenpagina ook uh, de vuurzee... zoals we die in het weekend allemaal hebben kunnen zien. Ja, Leerwaard is er volop mee bezig. Ja, maar het is ook niet zomaar een brand. Het is een hele grote brand. En ook niet, nou ja, nieuwe panden of zo, maar echt historische panden. Ja. En er is iemand overleden, dat is natuurlijk al helemaal erg. ja. Nog bekende die daar wonen of zo? Of nee, gelukkig. Was je niet. er zelf nog? Nee, ik ben er zelf niet bij geweest. Nee. Ik dacht, nou dan loop je toch alleen maar in de weg. Ja, ja dat is altijd. Hè. Goed, nou ja, de krant moet Het nieuws moet verder verspreid. Hè? Ja. Nou, succes nog via de volle tas nog. Ja, bedankt. Ja. Fijne dag nog. Ja, dankjewel. Wij gaan straks praten inderdaad met de stadsgids. Want uh, ook het geboortehuis van Matahari is uh, verbrand. Maar ja, het is natuurlijk inderdaad een historisch stadscentrum... waar uh, deze ochtend... Uh nou, straks toch weer de mensen naartoe zullen komen... die misschien wel hun winkel kunnen gaan openen. En gisteren zijn er ook al mensen teruggegaan. Uh, een deel van het afgezette gebied, uh, dat was weer toegankelijk. En uh, er waren, was een aantal bewoners wat even terug mocht... om uh, in een getroffen huis toch nog wat spullen te pakken. Zoals een van de studenten. Het is sowieso heel triest hoe het er allemaal uitziet. Uh, daar wil je gewoon ook niet in die buurt blijven. Uh, vandaar dat ik snel wat spulletjes gepakt heb. Uh, de belangrijkste kleding, portemonnee, identiteit, noem het maar op, dat soort dingen. En uh, snel weer weggegaan eigenlijk. Ja, hoe trof je het aan, jouw appartement? Mijn, uh, mijn eigen kamer uh, trof ik uh, redelijk goed aan. Uh, op wat waterschade na. Uh, dat is alleen in het begin van mijn huis. En voor de rest uh, is het vrij uh, nog zoals ik het had achtergelaten eigenlijk. Ja, zoals je het hebt achtergelaten. Je moest vrij snel weggaan gisteren. Uh, nou ja, we hebben zelf gekeken. We, we zijn naar buiten gerend. We zagen wat rook. We roken ook wat. Het uh, rook niet uh, aangenaam. Snel naar buiten gekeken. En toen uh, zagen we de brand... En toen is eigenlijk ook alles direct afgezet en mochten we ook niet meer terug uh, naar binnen. Nee. En de, ja, iedereen werd geëvacueerd rondom het hele pand eigenlijk. Dus het uh, gebeurde vrij rap allemaal. Maar ik hoorde net uh, ook dat je, je televisie stond nog aan. Ja, ja, ik kwam net binnen en mijn televisie stond nog aan. Dus uh, ik had nog wel stroom. Zeiden dat het eraf was gehaald, maar dus niet bij alles. Uh, ja, dus dat stond nog aan. En uh, nog andere dingen ook. Uh, zoals uh, ja, stopcontacten en uh, computer. Uh, ja. Noem het maar op. Ja, een van de studenten die gisteren even terug mocht naar zijn appartement... in een bijdrage van de collega's van Omroep Friesland. Goed, ik ga zo aanbellen bij de stadsgids. Dat is Louis Beggerer. Die weet alles van het historische centrum van Leeuwarden en dus ook wat voor betekenisvolle gebouwen er verloren zijn gegaan. Los nog even van inderdaad te betreuren slachtoffer van 24 jaar oud... die de brandweer niet meer kon bereiken. Ja, meino. Kun je een beetje in de buurt komen, denk je? mogelijk? Ja, dat moeten we nog even afwachten Marcel. Ik, ik ga het zo eens bekijken. Ik, in ieder geval aan de overkant van de gracht zouden wij toch moeten kunnen komen. En later deze ochtend spreken we ook nog even de burgemeester van Leeuwarden. Ah, heel goed, we gaan je volgen. Marno Remmers, vanochtend in het centrum van Leeuwarden. Met ruim een jaar vertraging lanceert Albert Heijn vandaag de nieuwe bonuskaart. Bezwaren van het College Bescherming Persoonsgegevens zorgden voor uitstel. Met de nieuwe kaart kan de supermarkt klanten benaderen met persoonlijke aanbiedingen. Jeroen Schutteijzer, onze verslaggever, bespreekt met marketingdeskundige Paul Posma... de voor- en nadelen van deze kaart. Goedemorgen. Is een bonuskaart bij? Heerlijk. Heb ik mooi uh, wat yoghurt gekocht voor vanavond. Maar ik heb dat wel lekker met mijn uh, anonieme bonuskaart uh, gekocht. Want dat kan, hè, meneer Posma.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 Uh, we vinden het eigenlijk helemaal niet leuk dat bedrijven alles van ons weten. Uh, zou er heel veel klanten niet denken van: uh, nee, uh, Albert Heijn, Amahula? Ik denk dat een heel groot deel van de klanten uh, zeker naar het web zal gaan om zich te laten registreren, omdat ze het leuk vinden om bijzondere aanbiedingen te krijgen. En geen gezeur over privacy.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 Ze vragen te veel gegevens hè, aan je. Ik heb er geen zin in. Hè? Denk je dat veel mensen klakloos al hun gegevens gaan opgeven? Zeker, ik denk dat heel veel mensen er niet mee nadenken. Zijn er andere voorbeelden van succesvolle klantenkaarten? KLM en France heeft een hele succesvolle klantenkaart. Kun je punten krijgen als je vliegt hè, naar New York? En je wilt niet weten wat voor idiote onderwegen mensen vliegen om maar die punten te krijgen? Als je naar de Bijenkorf komt tot je in de winkels verleidt. Vroeger ging ik al als kind naar de Zwarte Pietjes kijken. Dat is nog altijd zo. Dus de verleiding vindt zowel plaats in de winkel als met die kaart. Want dan krijg je leuke voordelen en die kun je ook nog op het web besteden. Conclusie, uh, winkelketens die uh, niet zo'n klantenkaart hebben... die zijn eigenlijk heel dom bezig. Nee, die hebben andere middelen om klanten te pakken. En zijn bijvoorbeeld veruit de goedkoopste. Aldi en Lidl zijn hele goedkope winkels. En een kaart exporteren kost heel veel geld. En dat past niet in die formule.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 Over de dynastieën in Indonesië hoorde u deze reportage van onze correspondent daar, Michel Maas. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. In de eredivisie heeft PSV de kans laten liggen om de koppositie van FC Twente over te nemen. De Eindhovenaren verloren in en tegen Groningen met 1-0. Ondanks dat verlies was PSV-trainer uh, Philippe Coucu toch tevreden met wat het elftal op het veld liet zien. Ik vond dat wij een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Uh, een van de betere uh, in de laatste tijd. En uh, dan is het heel erg zuur dat je met 1-0 verliest, wat zeer, uh, zeer onverdiend is, vind ik. Dik advocaat won zijn eerste wedstrijd in Alkmaar. AZ versloeg Kambuur met 3-1. En ook al heeft de advocaat alles al meegemaakt... in zijn lange loopbaan, hij springt nog steeds op bij een goal. Nee, de blijheid is nog steeds. Maar uh, je weet, bij 2-1, even een keer de uitval... en kan 2-2 zijn, dat had ik zonde gevonden. Omdat we best wel een hele leuke fase in de wedstrijd hadden... dat we, dat we de kans creëren en aardig speelden. Maar ja, je tegen een ploeg als Kambuur... die toch uh, hun eigen spel blijft spelen, met veel lef. Dus... Uh... En waartoe hij 3-1 maakte was het natuurlijk gespeeld. Verder won Peck Zwolle met 6-1 van ADO Den Haag. Peck staat weer derde. En speelde Herakles en NEC 1-1 gelijk. FC Twente is de koploper met één punt voorsprong op PSV, Peck Zwolle en Ajax. Robin Haasen is er niet in geslaagd het ATP-toernooi van Wenen te winnen. Marcella Meske. In zijn eerste ontmoeting met de 35-jarige Tommy Haas... verloor Robin Haas zijn eerste set met 6-3. Maar in set 2 repareerde hij een breekachterstand. Overleefde op 4-4 3 cruciale breakpoints... en sloeg vervolgens in de tiende game met 6-4 toe. Maar in de derde set kon Robin Haas het momentum niet vasthouden. Hij verspeelde een 4-2-voorsprong en verloor uiteindelijk met 6-4 in de derde set. Tommy Haas kantelde de wedstrijd en won zijn vijftiende titel uit zijn carrière. Haas kon dus zo de stunt uit de halve finale met zijn overwinning op Tsonga geen vervolg geven. Maar zal ondanks dit verlies toch goede zaken doen voor zijn ranking. Want hij zal ongeveer stijgen naar een 55ste positie op de ranglijst. En dubbel succes bij het veldrijden in Valkenburg gisteren Marianne Vos won bij de vrouwen Nou ja, mijn hand geen verrassing meer Maar winnaar bij de mannen wel Op de Kauberg wist Lars van der Haar te winnen ja, Ik wil natuurlijk voor het podium gaan Maar uh, ik weet dat dat heel moeilijk is En dat, er ook een beetje, uh, ja, dat je een, beetje een goede dag voor moet hebben Zeker in dit veld, we zijn zo sterk Dus uh, nou, ik had vandaag een super dag En dat uh, re resulteert in een uh, overwinning Lars van der Haar dus bij de mannen in het veld rijden. Straks na half zeven dan gaan we naar Australië. Daar is inmiddels de noodtoestand uitgeroepen. Want die bosbranden krijgen ze niet onder controle. Correspondent Robert Portier heeft het laatste nieuws. Dit is Radio 1. E.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 In Leeuwarden is de brandweer klaar met nablussen van de afgebrande gebouwen in het centrum. Het vuur ontstond zaterdagmiddag toen nog onbekende oorzaak in een kledingwinkel. En de politie is op zoek naar mensen die in die winkel waren... omdat die belangrijke informatie kunnen hebben. In Nigeria zijn 19 doden gevallen bij een terreuraanslag. Die aanslag is waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Boko Haram. De slachtoffers reden op een weg toen ze door mannen op motoren werden vermoord. En in Italië is een Zwitserse bankier opgepakt... die in de VS wordt verdacht van miljardenfraude. De bankier Raoul Weil was bij de Zwitserse UBS-bank... tot 2007 hoofd van een afdeling... die geld van duizenden buitenlandse klanten beheerde. Hij zou voor 15 miljard euro hebben gefraudeerd. En dan nog het weer. Vanochtend wat zon. Vanmiddag en vanavond in het westen, midden en noorden van het land... wat regent, wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon 18 tot 21 graden. Ga naar de verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Het is weer eens ver. Het is al vroeg mis bij Amsterdam op de A10 de Koentunnel op weg richting Den Haag. De koentunnel is dicht na een ongeluk en een per geval. Het verkeer moet dus gaan omrijden via de Zeeburgertunnel. Er staat richting Amsterdam op de A7 voor Knoop Saandam 4 kilometer. En aansluitend op de A8 bij Oostzaan 3 kilometer. En dan achter de afsluiting tussen knoopend Koenplein en afrit Hemhavens 2 kilometer. Kees je dankjewel. Morgen is half zeven geweest straks naar de politie in Leeuwarden, want die zoekt mensen die getuigen waren. Want de start van de brand, zaterdag in de binnenstad van Leeuwarden. Maar eerst zoals gezegd naar Australië, want het is daar nog steeds alle hens aan dek. In de deelstaat New South Wales. Omdat de komende dagen de temperaturen ook weer gaan stijgen en de wind weer aanwakkert, is de noodtoestand uitgeroepen. Honderdui honderden huizen in de omgeving van Sydney zijn al verwoest. ...completely devastated. All oh, the hard work, you're putting everything for all those years and it's just gone. Bosbranden zitten bijna in het DNA van de Australiërs, maar wennen doet het nooit. Ook niet voor brandweermensen. Het hoofd van de plaatselijke brandweer schoot vol toen hij zijn mensen prees voor hun moed. Oh, we've got the best firefighters in the world. Uh, they are second to none. The young. We can only be proud of what's unraveled in the last 24 hours. Het lot treft ook de brandweermannen zelf. Terwijl de 24-jarige Tim Boswell stond te blussen, stond zijn eigen huis even verderop in lichter laaien. The brick walls are standing, but the roof and everything inside it is just been turned to to ash really and whatever bit of metal, bent and pipes and things like that left, but otherwise it's just rubble. Veel mensen hebben na talloze waarschuwingen hun huis verlaten en maken zich grote zorgen over wat ze straks bij terugkeer zullen aantreffen. My hoping that they're all right. With the firefighters up here that've been so wonderful and they do such a great job for everybody. And I just hope that they can save this because you know, it's our life of it. Maar voor velen is het al te laat. The ultimate goal of course was to save the whole house, but it was just, you know, it's impossible. <laughs> the things that can't be replaced core furniture that's fine but i don't remember having all my babies here all the hard work that je put into everything for all those years and it's just gone en het weer ziet er de komende dagen ook al niet gunstig uit zegt de premier van new south wales Barry o'farrell well it's clear that uh, the state's in for challenging days ahead and whilst it's true that the weather on on any day is never good at times like this it's also clear de as as De modellen voorspellen weinig goed, zegt de premier. Om daarna de inwoners van New South Wales een hart onder de riem te steken. Used to floods, fires, storms, all those we zijn Overstromingen, branden, stormen, we hebben het allemaal gehad. Ook hier komen we weer doorheen. Maar nu nog even niet correspondent Robert Partier in Sydney. Uh, Robert, want hoe gaat het op het ogenblik? Nou ja, het is bij mij half vier in de middag. Het is een uh, hete dag. Zo'n 36, 38 graden is het in de gebieden waar die branden uh, woeden. De wind die valt op dit moment nog wel mee. Die trekt in de komende dagen weer aan. En woensdag worden eigenlijk de slechtste omstandigheden verwacht. Nou, zoals gezegd, het zwaarst getroffen is die regio de Blue Mountains. Dat is iets uh, ten westen van Sydney. Er zijn drie verschillende branden die, uh, die op dit moment uh, woeden. En de brandweer die hoopt te voorkomen de komende dagen... dat die zich gaan samenvoegen. Maar ja, de omstandigheden die zijn niet goed. Nou, Brandwiel die spreekt inmiddels zelf van omstandigheden die hun gelijken niet kennen. Maar ja, als die branden zich samenvoegen tot één superbrand. Ja, dan is het nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, en die, dat uitroepen van die noodtoestand, wat betekent dat daar voor de bewoners? Nou, het betekent eigenlijk vooral iets voor de hulpverleners. Die krijgen namelijk extra bevoegdheden. Bijvoorbeeld om gasleidingen af te sluiten, elektra af te sluiten... zonder dat ze daar van tevoren toestemming voor hoeven te vragen. Bovendien krijgen ze de bevoegdheid om mensen tegen hun wil te uh, evacueren. Mensen mogen natuurlijk er altijd voor kiezen om hun huis te verdedigen. Maar soms is het zonneklaar dat uh, een huis de, het vuur niet zal overleven. En uh, de overheid wil voorkomen dat hulpverleners... hun leven in de waagschaal moeten stellen... voor mensen die hun huis proberen te verdedigen... terwijl dat het eigenlijk niet meer mogelijk is en ook niet handig is. Maar uh, misschien is het belangrijkste signaal dat hiervan uitgaat... wel een mentaal signaal, namelijk dat het echt heel erg serieus is. Ja, en het lijkt erop dat de overheid dus bewoners wil bewegen... ook daar vooral maar weg te gaan, hè? Want als je alles afsluit, dan ja, er is absoluut. er niet veel meer. Er zijn een Nee, er zijn een aantal branden uh, die, uh, dat heet dan hier watch and alert. Dat betekent eigenlijk dat je het goed in de gaten moet houden... maar wel gereed moet zijn om uh, op elk moment dat dat nodig is te vluchten. Maar uh, de grootste branden die hebben de emergency status. En dat betekent eigenlijk dat mensen uh, nou min of meer... zo snel mogelijk moeten zorgen dat ze weggaan... Komen die drie branden samen, ja, dan zijn de gevolgen natuurlijk niet te overzien. En de brandweer laat nu al weten dat zij eh, verwacht dat eh, hele dorpen dan niet langer te redden zijn. Hm. Is die wind gevaarlijk? Want die neemt natuurlijk snel brandende deeltjes mee. Ja inderdaad. Nou, ik woon zelf bijvoorbeeld 60 kilometer van uh, de brandhaarden vandaan. Ik woon niet zo heel ver van het strand van Bondi vandaan. Nou, het afgelopen donderdag was de wind zo hard dat uh, asdeeltjes terechtkwamen op het strand. En dat is natuurlijk het grootste gevaar. Hè, dat uh, brandende delen zullen uh, dat die overvliegen en dat die ergens anders weer een brand veroorzaken. De kans is niet zo heel erg groot dat de binnenstad van Sydney uh, uiteindelijk in brand zal raken. Maar dat neemt niet weg dat uh, stukken van 10, 20 kilometer verderop, dat daar wel degelijk een risico is dat er zomaar een vuur ontstaat. En dan kan de brandweer natuurlijk niet op alle plekken tegelijkertijd aanwezig zijn. En dat is ook misschien wel de grote angst van de hulpverleners. Dan nou zijn de omstandigheden extreem slecht. Je vertelt het net. En zit die hele grote brand er ook nog steeds in? Hoe reageren de Australiërs er nou op? Want ze zijn het natuurlijk ook wel zo'n beetje gewend, hè? Ja, absoluut. De eerste zin net uh, in uh, die repo was... het zit in de DNA van Australiërs. Nou, dat is zonder meer waar. De mensen die ik sprak, die reageerden relatief laconiek. Die zeiden, ja, we zijn het natuurlijk gewend. Ze hadden allemaal wel een voorbeeld van een grote brand... waarbij een huis uh, verloren was geraakt van familie, van vrienden... soms van hunzelf... Uh, de meeste mensen zijn heel goed verzekerd. En dat moet natuurlijk ook wel omdat ze zo vaak met hun neus op de feiten worden gedrukt. Maar neemt niet weg dat het uh, niet went hoor als je huis in vlammen opgaat. En dat je door de ruïnes heen moet uh, gaan om te zoeken naar ja, eigenlijk alles wat je dierbaar is. En dan te ontdekken dat de foto's zijn verbrand, de boeken zijn verbrand. Ja. En dat je soms alleen nog maar iets gesmoltens overhoudt. Uh, wat je eigenlijk heel lang had willen bewaren. Ja, dat is ingrijpend. Robert Partier uh, vanuit Australië. Hou ons op de hoogte van die bosbranden. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Ook ingrijpend, zeer ingrijpend, die brand in Leeuwarden. Afgelopen weekend, midden in het centrum. De politie Leeuwarden zoekt nu getuigen... die kort voor de brand in de winke, winkel Wonderstyle zijn geweest. Daar is vermoedelijk zaterdag die brand ontstaan. 24-jarige man is daarbij om het leven gekomen, u weet dat. Contact met de politie in Leeuwarden. Enes Zinsmaier, goedemorgen. Waarom doet u deze oproep? Wat wilt u weten? Nou, wij uh, hebben natuurlijk uh, met een aantal mensen al gesproken. U kunt zich ook voorstellen: de brand is uh, behoorlijk stevig uh, geweest, heeft een uh, hoop inzet gevraagd. Dat betekent dat wij uh, beperkt met een aantal getuigen hebben kunnen praten. En de mensen die er wonen en werken, die vinden we wel. Maar het gaat ons ook vooral om de mensen die uh, ja, de panden bezocht hebben als klant. Dus, en die hebben wij nog niet gesproken. Nou, en om zo goed mogelijk beeld te krijgen willen wij ook die mensen graag, uh, graag even kunnen bevragen. Ja, en gaat het dan om een beeld te krijgen van de oorzaak van de brand of de omstandigheden waarin uh, dat slachtoffer om het leven is gekomen? Nou, De omstandigheden waarom het slachtoffer om het leven is gekomen, dat, dat beeld dat hebben we wel ongeveer. Omdat... Uh, ja, de aandacht zich daar ook vooral op heeft gericht. Maar uh, het totale plaatje, dat hebben we nog, uh, nog niet. En daar hebben we eigenlijk iedereen voor nodig die informatie heeft. Ja, ik lees vanochtend de Telegraaf. En um, daarin staat dat er veel vragen nog zijn over um, ja, hoe die man da daar om het leven heeft kunnen komen. Hè? Hoe dat mogelijk was dat hij niet is gewaarschuwd en zo. Maar dat is u wel duidelijk? Nee, dat is onzeker niet duidelijk. Maar wel, uh, uh, nou ja goed, uh, het verhaal is inderdaad, is nu ook bekend dat er contact is geweest met het slachtoffer. Die dus nog contact gaat met de alarmcentrale, met, met de meldkamer. Ja. En uh, er is een poging gedaan om uh, bij hem te komen. En uh, ze zijn, brandweermensen zijn er naartoe gepraat uh, op basis van informatie die hij op dat moment gaf. Alleen ze konden er niet bij komen. En dat bleek ook later toen de brand geblust was dat ze er eigenlijk nooit bij hadden kunnen komen. Mm, maar dat, uh, dat weten wij nu al. Ja. Maar dat contact, was, het, was dat wel ruim voor die tijd dan? Of? Dat contact was tijdens de brand. T toen, toen brandde het al? Ja. ja. En daar is, daar is gelijk op gereageerd? Daar is op gereageerd. En ja, dat is, dus gebeurt er natuurlijk die een diepe indruk maakt op, uh, op iedereen die hierbij betrokken is. Dat je dus contact hebt met een slachtoffer en je kan er niet bij komen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is zeer ingrijpend. Nou, wilt u misschien ook wel weten uh, van personeel hoe ze de winkel, uh, winkels daar hebben achtergelaten? Personeel uh, hebben wij over het algemeen wel in beeld. Personeel en bewoners van de panden erboven. Want nou, gisteren is er dan een bijeenkomst geweest voor bewoners. Er waren zo'n zo 200 gedupeerden. Dus dat was uh, een, een behoorlijke opkomst. En dus, uh, van die mensen die hebben wij ook gevraagd om zich te laten registreren. Nou, die, heb, die, die laten zich sowieso registreren omdat ze hulp nodig hebben van gemeente en ook van verzekeraar. Dus die gegevens hebben wij wel. Dus met die mensen gaan wij ook in gesprek. Ja. Het onderzoek gaat natuurlijk ook ter plaatse plaatsvinden. Uh, ik neem aan dat dat vanaf vanochtend gaat beginnen. Uh, dat is gisteren al begonnen. Uh, op het moment dat het brand, uh, zeg maar, de, de brand uit was en uh, onder controle zijn we al gestart met een uh, forensisch onderzoek. Alleen uh, ja, de panden zijn er gewoon slecht aan toe. Uh, instortingsgevaar dreigt. Er zijn al muren die zijn ingestort tijdens de brand. Dus dat bemoeilijkt het wel. Maar goed, de zaak is en blijft voorlopig afgezet totdat het onderzoek is afgerond. En er mij van de politie in Leeuwarden. Hartelijk dank voor uw informatie. Ja, graag, graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we gelijk door naar Marno Remmers, want die is vanochtend in Leeuwarden. Marno, ja, wij zitten bij Louis Berger thuis. Dat is de stadsgids van Leeuwarden. En we hebben de krant Leeuwarden Courant hebben we voor ons liggen met die luchtfoto. Enorm groot gapend gat. U schrok ervan toen u de foto zag, hè? Ja, ja, inderdaad. Uh, heel groot gebied. Ik had trouwens tussen haakjes ook al op de televisie gisteravond op Omroep Friesland gezien. En dan kun je inderdaad krijgen, een indruk hoe groot is het gebied is waar dus die woningen staan. Het is, uh, aan de voorkant valt de gevelbevand nog wel mee. Maar de diepte naar de poststraat is een uh, geweldige diepte. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat dat ook de reden is... dat ze er aan de achterkant niet bij kunnen komen. Want dat is een hele smalle straat, is dat. Ja, ik zie ook dat er heel veel... Het lijkt wel of dat, als je het er zo van bovenaf opkijkt... heel veel bijgebouwd, aangebouwd, uh, aan elkaar vast is gezet... Ja, dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk een uh, oud stukje van Leeuwarden... waar in de loop der eeuwen natuurlijk op een gegeven moment... ook allerlei uh, ontwikkelingen plaatsgevonden hebben ten behoeve van bouw. Want ze zeggen ook wel dat het een beetje een, een dolhof situatie daar is. Zo ziet het er wel uit ja, als je ja. er van bovenaf op kijkt. En dat heeft waarschijnlijk ook erin geresulteerd dat daarom op een bepaald moment... Uh, men de brand niet meester is kunnen worden in ja. eerste instantie. En die mensen zaten natuurlijk, want die meneer met name... die zat natuurlijk als een rat in de val daar ja. in dat uh, pand. Ja, dat horen we net ook van de politie. Um, historisch is al genoemd ook uh, het pand waar Matahari is geboren. Zijn er nog andere belangrijke gebouwen nu verloren gegaan... dat u zegt dat was eigenlijk heel historisch voor Leeuwarden? Nou, ik denk dat het uh, pand van uh, Matahari... Uh, ik heb het uh, bekeken op de uh, televisie... Volgens mij valt dat op zich wel mee. Als ik het begrepen heb, heeft de achteraanbouw heeft wel heel veel schade. Maar het voorste gedeelte, dat ziet er op zich, ziet er, als je het voor de televisie ziet, hmm. ziet het er nog wel redelijk goed uit. eruit. Ja. er Alleen... Zo zou nog te herstellen kunnen zijn, misschien, zegt u. Ja, ik, ik hoop het ten, ten harte. Want ik bedoel maar, het is natuurlijk een pand waar de bekende spionnen, danseres Matahari, inderdaad in 1876 geboren is. Dus een belangrijk onderdeel van uw dagelijkse trip als u mensen rondleidt. Rond er zijn va veel vaker stadsbranden geweest in Leeuwarden, zei u, ja, we hebben in Leeuwarden hebben we wel uh, in het verleden veel stadsbranden gehad. We hebben in eerste instantie, wat mij uh, uit de geschiedenis heel duidelijk naar voren komt... hebben we de grote brand gehad van uh, de Prins Frederikacerne op de Amelands Dwingen. Dat was in uh, 1860 en uh, dat heeft dan ook heel veel uh, teweeg gebracht. We hebben in de 80e jaren hebben we drie hele mooie pakhuizen zijn we verloren. En dat zijn de pakhuizen Rusland, Odessa en Riga. Die zijn ook verloren gegaan. Die zijn ook verloren gegaan. Ja, komt dat omdat het allemaal zo van die oude gebouwen zijn... dat het, dat het meteen ook zo katastrofaal kan aflopen? Nou, dat is natuurlijk vaak wel zo, want er werd heel veel in hout uh, gebouwd... en de verdiepingsvloeren is er altijd hout. Dat is, dat is natuurlijk heel brandgevaarlijk. Ja, en droog Goed, nou, wij bladeren nog even door de krant heen... terwijl de politie oproep doet tot getuigen. Uh, misschien dat wij ook nog mensen kunnen oproepen om hun verhaal te doen... deze ochtend, als we straks bij de kelders zijn... en gaan kijken naar dat zwarte karkas. Marno Remmers is in Leeuwarden vanochtend. U hoort meer van hem. En u hoort meer van Kees Kwaks bij de ANWB. Marcel, er is goed nieuws voor de A10. De Koentunnel was vanochtend een tijdje dicht. Aan de westkant van Amsterdam richting Den Haag. Na een ongeluk en een pechgeval. Nou, die tunnel is open. Ja, de file daarachter. Dat gaan we niet 1, 2, 3 maar oplossen. Op de A7 staat het vast. vanaf Purmbrens tot aan knooppunt Saandam. 7 kilometer. Op de A8 tussen Westzaan en Oostzaan 5 kilometer. En een probleem op de A27. Vanuit Breda naar Utrecht. Een ongeluk bij Lexmond. Zorgt voor 7 kilometer file vanaf het lopende Gorkum. Bij Lexmond is de linkerrijstrook dicht. Het is vakantie, Kees, maar wat verwacht je ervan voor half negen? Ja, normaal gesproken zou het ietsje minder moeten zijn. Maar dan moeten we niet zoveel ongelukken gaan krijgen. Nee. Want dan wordt het effect weer volledig teniet gedaan. Dankjewel, Kees Kwaks. Van 6 tot half tien, Het NOS Radio ja. Wing Journal met Marcel Oosten. Damn Say it is fine En grammar, find by me, het is tien voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de eredivisie won AZ gisteren van Cambuur met 3-1. Maar die wedstrijd stond natuurlijk vooral in het teken van de terugkeer van trainer Dick Advocaat in Alkmaar. Voor de oud-voorzitter en AZ-prominent, nog steeds, Dirk Scheringa, was de terugkeer van advocaat geen verrassing. Nou, ik denk, de uh, advocaat is natuurlijk klein, maar Asset is ook groot russen. Nee, ik was niet verrast. Ik had het zelf uh, geadviseerd. Omdat de uh, advocaat hier een hele leuke periode heeft gehad, vier jaar terug. Heel goed bij Asset paste. En zijn broer die komt elke week, of elke wedstrijd hier nog op bezoek. En die zegt, uh, nou, Dick heeft het hier zo geweldig gehad. Uh, als je hem vraagt, dan wil hij graag terugkomen. Dat is gelukt. Dus een heel klein beetje op de achtergrond. Mag u daar nog over meedenken? Uh, ik mag gevraagd en ongevraagd adviezen geven. Is het waar dat hij altijd een schaaltje bitterballen mee naar huis krijgt als hij terug naar de rijdt? Ja, dat is waar. Dat is een van onze sterke punten. Dat uh, vraagt Louis Verhaal maar een over onze bitterballen. Die zijn hier heel beroemd. Zondagmiddag 20 oktober, dames en heren. Welkom hier in het Avalstadion voor de ontmoeting tussen AZ en Kambuur. Uw hartelijk applaus en een warm welkom voor Dik advocaat. Welkom terug in Alkmaar. Welkom terug bij AZ. Eén klein dingetje. Ik had het gevoel dat het enthousiasme groot was toen jij het oplast. De speaker, wat is je naam? Ja, Mark het ja. Enthousiasme was groot, hè? Jazeker. En ook wel redelijk in die zin uh, ja, blij dat het in ieder geval een trainer van kaliber is. Een, echt een uh, met standing. En uh, die kan die rust terugbrengen weer. Uh, die er waarschijnlijk toch wel ontstond uh, na het tumult. Dus ik ben heel blij, uh, absoluut. Wat zou die hier toch zoeken? Zo'n grote trainer bij zo'n kleine club.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 We gaan door de muur vandaag en uh, we hebben iets onoverwinnelijks. Oké okay, dames en heren, welkom bij de persconferentie na afloop van AZ Kambuur. Uh, eindstand 3-1, doelpunten van Hemmen van Kambuur. En dat ze humor hebben in Alkmaar blijkt wel als dik advocaat de perskamer betreed. Keurig netjes op een schaaltje, opgestapeld een stapeltje bitterballen.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 De baas De advocaat is terug. En de bitterbal ook. We gaan naar Den Haag, want daar dient een kort geding tegen hogeschool in Holland. Een student eist haar diploma. Ze kreeg in 2009 een voldoende voor haar scriptie, maar is nog altijd niet afgestudeerd. Het is de eerste keer dat een student van in Holland via de rechter haar papiertje hoopt te krijgen. Advocaat van deze studenten is Rijn Kronenberg. Meneer Kronenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Legt u eens uit, waarom vindt uw cliënte dat ze haar diploma via de rechter nu moet krijgen? Of als ze het uh, niet krijgt op de gewone manier. Namelijk dat je het uitreikt als je je examen gehaald hebt. Um, en uh, ze heeft haar examen eigenlijk gehaald uh, nadat ze haar uh, afstudeerbespreking in 2009 had gehaald. Ja. En uh, nou, er is dus een keer geweigerd door In Holland om vervolgens het uh, et, et, et, et, et, uh, papiertje uit te reiken. inderdaad. Waarom dan? Um, omdat er um, gezegd werd dat de afstudeerscriptie niet van voldoende niveau zou zijn. Um, en um, er was sprake van een herbeoordeling. En die herbeoordeling was al on onvoldoende uitgepakt. En uh, dat had geleid tot de weigering uh, tot uitgifte van uh, het uh, diploma. En uh, tegen die beslissing uh, is eerder beroep aangetekend door ons. Uh, bij het college van beroep voor de examens. Een soort van beroepsinstantie die je voor dit soort situaties hebt en die heeft ons gelijk gegeven en de besluit om te weigeren eh, het diploma uit te reiken is vernietigd en dat is toen nog twee keer daarna heeft dat herhaald die situatie, dus nog twee keer is er weigering geweest en twee keer zijn we in beroep gegaan en twee keer eh, is de weigering vernietigd nee. had, nou, dan... had, ze, had ze niet makkelijker nog een keer kunnen proberen? Uh, nou, dat heeft niet zoveel zin, want uh, die, die beroeps, uh, dat beroepsorgaan uh, waar we geweest zijn... die kan alleen maar een besluit in stand laten of vernietigen. Nou, ze hebben gedaan wat wij gehoopt hadden, namelijk dat besluit vernietigen, Maar daarmee heb je nog niet een besluit dat je een examen moet uitreiken. Hm. Nee, ik bedoelde eigenlijk, had ze niet nog een keer een scriptie moeten schrijven? Nee, ik was dat niet makkelijker geweest? Nou ja, uh, ik, ik, uh, ik denk het niet. Het, het gaat even om de toepassing van de wet. En die zegt, als je voldoet aan uh, de eisen voor een examen, krijg je een diploma. En de wet moet worden gehandhaafd. En dat is de inzet van dit korte ding. Ja. Geeft het ook aan dat het uh, in die tijd uh, misschien daar een rommeltje was? Um, nou, ik denk dat dat wel duidelijk is. En de vraag is, is het niet nog steeds een rommeltje? Ik las ook vorige week vrijdag een artikel in de Volkskrant. En daaruit bleek dat er ook allerlei studenten die zich overigens in een iets andere situatie bevinden als mijn cliënten. Die nu aan het afstuderen zijn. En die nu dus nog geen voldoende voor hun afdescriptie hebben ontvangen. Lijkt het nagenoeg onmogelijk om af te studeren. Omdat die eisen zo enorm hoog zijn opgetrokken. En zouden zij iets hebben aan een uitspraak in deze zaak? Uh, nou ja, mogelijker, uh, mogelijkerwijs. Dat, zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. U eist trouwens ook nog een schadevergoeding. Waar zit hem vooral dan de schade in? De straat zit vooral in het feit dat uh, doordat het uh, diploma niet tijdig is uitgereikt, uh, de studiefinanciering die anders zou zijn omgezet in een gift, uh, inmiddels is omgezet in een lening. En dat betekent dat die moet worden terugbetaald. Ja. Um, en uh, dat is eigenlijk de situatie vanaf 1 januari 2012. Dus van dat moment heeft zij elke maand uh, betaling moeten doen aan het ministerie van Onderwijs. Ja, en dan kost u ook nog wat. Ja. Nee, ja. dus dat moet er dan ook nog bij. Goed, meneer Kronenberg, hartelijk dank voor uw ja, uitleg. En dan ja, wel. horen, horen wij hiervan. Dat wel. Goedemorgen. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Het Anouk Thijssen. Groene stroom bedreigt de grote energiebedrijven. Door de snelle opkomst van zonne- en windenergie... staan de bedrijven onder zware druk. Dat staat in het Financiële Dagblad. Gevolg is dat grootschalige stroomstoringen in de toekomst onafwendbaar zijn...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 De Volkskrant opent ook met financieel nieuws. J.P. Morgan Chase, een van de banken die aan de bron stond van de bankencrisis... moet waarschijnlijk een boete van 13 miljard euro betalen. Die megaschekking treft de bank voor het misleiden van mensen... die investeerden in onbetrouwbare hypotheken waarmee de crisis begon. De Telegraaf stelt dat rechters het oneens zijn over het alcoholslot... en dat drankrijders daardoor onder hun straf uitkomen. Een alcoholslot kost mensen veel geld... en de rechters vinden dat mensen die met een slok op achter het stuur stappen al genoeg worden gestraft. Een gevolg is dat ze lagere sancties opleveren. En dus hoeven automobilisten soms geen boete meer te betalen... of komen ze onder een rijontzegging uit. De kosten van zo'n alcoholslot? 5000 euro. In het AD het plan van minister Schippers... om esthetische ingrepen aan banden te leggen. Schippers wil excessen tegengaan... en daarom zijn puur esthetische, cosmetische ingrepen... straks alleen nog maar bestemd voor volwassenen. De reden is dat jongeren de gevolgen van zo'n ingreep... minder goed kunnen overzien. Patiënten moeten volgens de minister beter beschermd worden... tegen beunhazen en de kwaliteit moet ook omhoog. En in Metro kunnen we lezen dat hulpverleners niet alleen op straat worden bedreigd... maar ook via sociale media. Ze worden lastig gevallen met verbaal geweld en soms zelfs met doodsbedreigingen. Reden voor Bureau Halt om scholieren een voorlichtingles te gaan geven. Bedoeling daarvan is dat de jongeren gaan beseffen wat ze iemand aandoen... als ze diegene op Twitter of Facebook stalken of bedreigen. Leest u in Metro vanochtend. Straks na 7 uur kijken we vooruit naar de onderhandelingen tussen CDU en SPD in Duitsland. Want die onderhandelingen over een grote coalitie kunnen nu eindelijk gaan beginnen. Blijft u luisteren.